1 Uur. Het NOS-journaal. Gisela Thomassen. Goedemiddag. Libische opstandelingen heroveren stad. Politi politieke gevangenen vrijgelaten in Syrië en Britten de straat op tegen bezuinigingen. Het weer overwegend bewolkt en lokaal wat lichte regen. Later vanmiddag kan het in het noorden opklaren. In het zuiden blijft het bewolkt en blijft ook de kans op lichte regen. De maxima komen uit rond 7 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna weer zon en wat warmer. Volgens de laatste berichten zijn Gaddafi-getrouwe troepen... uit de oostelijke stad Ashdabia verdreven door opstandelingen. Verslaggever Lex Runderkamp is in Benghazi. Hij heeft ook gehoord dat de stad weer in handen is... van die Gaddafi-tegenstanders. Nou, er zijn berichten dat de stad Arzabia is ingenomen door de rebellen. Tot nu toe was het een, een, een, een, de grootste stad onder Benghazi waar uh, het leger van Gaddafi zeg, was al teruggetrokken. Hè, nadat de internationale uh, samenwerking de, de bombardementen had uitgevoerd in de buurt van Benghazi. Dus zijn de troepen van Gaddafi teruggetrokken naar die stad, langzaam mm -hmm. uh, Langzamerhand hebben de rebellen die stad weten te omsingelen. Uh, en het is... Eigenlijk vooral denk ik door gebrek aan uh, munitie, uh, voedsel uh, en dergelijke, en, en diesel. Dat, dat die militairen gewoon niet meer verder konden na een week. Uh, want de, rebellen, de gevechtskracht van de rebellen is niet erg indrukwekkend nog. Maar de, de, de berichten zijn nog niet bevestigd. Maar wij horen inderdaad dat die stad een, een aantal uren geleden is gevallen in de handen van de rebellen. Dus wij gaan zo meteen daar kijken. En je bent nu nog in Benghazi. Hoe is de situatie daar? Nou, in Benghazi valt me vooral op dat... Je moet je voorstellen in een, een stad waar iedereen al zijn werk uit handen laat vallen. En vervolgens natuurlijk bezig gaat met de rebellie tegen Gaddafi. Uh, iedereen heeft alle waters, messen, keukenmessen, mitrailleurs uit de, uit de schuren gehaald. En uit het voorhoud uh, van Gaddafi die ze hier in handen hebben gekregen. En men verzamelt zich op platen, op uh, pleinen en in, uh, in parkjes. Uh, waar vrienden elkaar opzoeken en ja, allemaal uh, uitgedost in de auto's springen. En dan gaan ze uh, reden reden gisteren al tot daar was. 30 kilometer naar het zuiden om zich om uh, um te gaan vechten met de troepen van Gaddafi. Dus, dus de sfeer in de stad hier is veilig en bijna vrolijk. En naarmate je verder naar richting wat vol rijdt, zie je wel dat mensen zenuwachtiger worden. Maar ja, in de stad hier is verder bijna niet te krijgen, maar de, de stemming is er zeer opgewekt. Lex Runderkamp vanuit Benghazi in het oosten van Libië. De internationale operatie in Libië heeft een bloedbad door de troepen van kolonel Gaddafi voorkomen, heeft president Obama gezegd in zijn wekelijkse toespraak op de Amerikaanse radio. De missie is tot nu toe geslaagd en de luchtmacht van Gaddafi is uitgeschakeld, zei Obama. Zijn troepen rukken niet verder op. We hebben Libië's voorkomen forces Gaddafi's no longer advancing across Libya.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 In Syrië zijn ruim 200 politieke gevangenen vrijgelaten. Het zijn voornamelijk moslimactivisten. De meeste van hen hebben het grootste gedeelte van hun straf uitgezeten. Afgelopen week liet het regime al groepjes gevangenen gaan... in een poging de demonstranten de wind uit de zeilen te nemen. Tegelijk werden tientallen demonstranten opgepakt... De demonstraties bereikten gisteren een voorlopig hoogtepunt. In zeker acht steden werd tegen president Assad gedemonstreerd. Door het ingrijpen van het leger vielen zeker 23 doden. Via Facebook is opgeroepen tot nieuwe demonstraties. De activisten willen na de begrafenissen van de slachtoffers van gisteren de straat op gaan. In de zee bij de kerncentrale Fukushima zijn opnieuw hoge concentraties radioactief jodium gemeten. Het is niet duidelijk via welk lek het materiaal in het water terecht is gekomen. De metingen zijn uitgevoerd enkele honderden meters van de kerncentrale. De hoeveelheid radioactief jodium in het water is acht keer hoger dan vorige week. Volgens het Japanse atoomagentschap is er geen direct gevaar voor mensen... die in de evacuatiezone van 20 kilometer rondom de centrale werken... Ook zal het weinig gevolgen hebben voor het leven in de zee, zegt het agentschap. Het getij zal volgens de autoriteiten ervoor zorgen... dat het met het radioactief jodium verontreinigde zeewater wordt verdund. 30 kilometer uit de kust bij Fukushima zijn ook metingen gedaan. En daaruit bleek dat de concentratie radioactief jodium binnen de normen blijft. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomas. Vandaag zijn in het kader van Open Huizendag... ruim 50.000 woningen te bezichtigen die te koop staan. En dat is ruim een derde van het totale woningbestand... dat via NVM-makelaars te koop is. Er staan twee keer zoveel huizen te koop als voor de crisis... en 15 meer dan, drie jaar, dan een jaar geleden. De huizenmarkt heeft het nog steeds moeilijk. In de meeste provincies dalen de prijzen nog steeds. Het aantal verkopen begint wel weer licht te stijgen in januari en februari dit jaar werden meer huizen verkocht... dan in dezelfde maanden van het jaar daarvoor. Volgens de NVM doen mensen ook steeds meer moeite om hun huis te verkopen. Veel huiseigenaren geven hun huis en vaak ook nog de tuin... een zogeheten opleukbeurt om het pand aantrekkelijker te maken voor kopers.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 Vlaanderen staat deze, deze dagen in het teken van de voorbereidingen op de ronde, de ronde van Vlaanderen. Tot die tijd is het aftellen met koersen als Gent-Wevelgem morgen en vandaag de E3-prijs Harald Beken. Gio Lipps, Gio vorig jaar kende de E3-prijs een prachtig podium met winnaar Fabian Cancelara, Tom Juan Antonio Fletcher. Dit jaar laten de toppers het afweten. Waarom? Ja, het valt een beetje tegen voor de organisatoren. Ze hebben hier heel veel geld in West-Vlaanderen en daarmee dachten ze toch wel een beetje te kunnen opboksen tegen de macht in de wielersport en de wielersport die verandert langzamerhand wordt toch een beetje overgenomen door grote bedrijven. Zo is er een een, een, een wedstrijden in het leven geroepen, de Vlaanders Classics en daar valt bijvoorbeeld wel de wedstrijd van morgen. ...onder Gent-Wevelgem. Maar de wedstrijd van vandaag, de E3-prijs, staat daar helemaal los van. Vorig jaar Klopten ze zich hier nog wel op de borst van... ...nou, wij hebben een geweldig deelnemersveld. We hebben een geweldige podium uh, hebben we hier uh, bereikt. Maar uh, dit jaar inderdaad, Tom Bonen heeft ervoor gekozen... ...om morgen toch Gent-Wevelgem te gaan rijden. En waarom is dat? Omdat in die wedstrijd punten te verdienen zijn voor de World Tour. En uh, die punten zijn kostbaar, want zijn ploeg Quickstep doet het dit voorseizoen nog niet zo goed... Dus moet Tom Bohnen daar die punten gaan verdienen in Gent-Wevelgem. Fabian Cancelara is er trouwens wel. Hij is toch de absolute kopman hier zo'n beetje in dit veld. 202 kilometer. We zijn inmiddels een kilometer of 50 onderweg. En we zijn wel al een aantal coureurs verloren. Een aantal opgaven hebben we gemeld gekregen. Twee buitenlanders, Sarah Montins en Leonardo Duque. Maar ook Jens Mauris, de Nederlander van Vaccans-Soleil. Hij gaf na 43 kilometer op nadat hij een tijdje op achterstand had gereden. En hij dus het werk niet voortzet. Voor de rest is het peloton op dit moment weer uh, gesloten. We hebben wel wat uitlooppogingen gehad. We hebben wat breukjes gehad in het peloton. Maar voorlopig rijdt het hele peloton nog op weg naar uh, de bergzone. Want daar moet het dan allemaal gaan gebeuren. Koers van 202 kilometer. En ja, we zullen ongetwijfeld toch wel weer een goede winnaar krijgen. Hoor. Want naast Cancellara hebben we ook Thor Huishofft hier aan de start. Stijn de Volder. Nou, het zijn maar even een paar namen die echt wel mee kunnen doen in dit werk. En natuurlijk de Nederlander Lars Boom. Van wie we toch wel het een en ander verwachten. Door naar Apeldoorn waar Sebastiaan Timmerman kijkt naar de wereldkampioenschappen. Wielrennen op de baan. De vrouwen zijn begonnen aan het Omnium. De Nederlandse deelname wordt verzorgd door Kirsten Wild. Sebast, hoe doet ze het? Ze is goed begonnen. De vliegende ronde, zoals dat zo mooi heet. Dat is zeg maar uh, sprinten, 250 meter. En uh, je mag een aanloop nemen, dus je hoeft niet uh, vanuit stilstand te vertrekken. Eindigde ze als vierde op. En dat is een net begin. De Spaanse Olaberia wint, dat is geen verrassing. Het is een goede dame altijd op de sprint onderdelen. Voor de topfavoriete, de Canadese Taryn Witten. Een andere topfavoriete is de Amerikaanse Sarah Hammer. En die eindigt op de zesde plaats, dus toch al twee plaatsen achter Kirsten Wild. Goed begin dus voor Wild in deze Zes kamp. Er worden drie onderdelen vandaag gereden en drie onderdelen morgen op zondag. Dus morgen was weten we wie de wereldtitel uh, pakt. Ze heeft twee wereldbekers gereden dit seizoen. En daar eindigt ze dus twee keer als tweede. Eén achter Witten en één achter Hemmer. Dus Wild is podiumkandidaat. Oké, okay, en wat gaat er verder nog gebeuren vandaag? Verder gaan we kijken naar de Keirin en naar de Scratch uh, bij mannen en vrouwen. Bij de Scratch race bij de vrouwen is Marianne Vos uh, een van de favorieten. En bij de Keirin vooral Teun Mulder, IJsstraat in de halve finale. Sebastian Timmerman, dank je. Er is uh, in het centrum van Londen zijn tienduizenden mensen op de been. Ze demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van de Britse regering. Die probeert de staatsschuld te verminderen. Vooral publieke voorzieningen moeten geld inleveren. Um... Oké, okay, en de vakbonden die denken dat er zo'n zeker 100.000 mensen meedoen aan die mars. Eindigt in Hyde Park, waar onder andere Labour-leider Ed Miliband zal spreken. Hij zegt dat vandaag de stem van de meerderheid zich zal laten horen. De politie is massaal aanwezig omdat, eh, omdat extremistische groepen uit zouden zijn op rellen. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, door de werkzaamheden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat tussen Afrit Bunschoot en Knoop het emnes nu een file van 4 kilometer... En door een kapotte vrachtwagen op de A15 goor ik hem naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West. 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De hoofdpunten van het nieuws. De opstandelingen in Libië claimen de belangrijke olieplaats Ajdabiya te hebben heroverd. In Syrië zijn ruim 200 politieke gevangenen vrijgelaten. En in Londen, ik zei het net al, wordt gedemonstreerd... tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Nu Tros in Bedrijf. Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter Debie. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje bespreken we de almaar stijgende vraag naar financiële hulp onder ZZP'ers. Daarna komt duurzaam ondernemer Ruud Koornstraat toelichten waarom hij de Eerste Kamer in wil. Willem Overbos sluit, zoals iedere week dit uur, af met MKB-nieuws. Na tweeën gaan we het hebben over ondernemen in de zorg. Maar we beginnen in de Rotterdamse haven. Precies, want daar gaat het behoorlijk goed mee. Afgelopen jaar boekte het havenbedrijf een winst van maar liefst 154 miljoen euro. Ruim 10 miljoen meer dan in het crisisjaar 2009. Daarnaast liet het bedrijf weten nog nooit zoveel geïnvesteerd te hebben. Men verwacht de komende jaren nog een behoorlijke groei... en misschien zelfs wel een fusie met de haven van Amsterdam. Bij ons aan tafel zit Bart Kuipers, haveneconoom en directeur van de Erasmus Port in Rotterdam. Welkom. Er werd altijd over Rotterdam gezegd... de grootste haven ter wereld. Die tijd is voorbij, geloof ja, ik, Ja, die tijd is al een aantal jaren voorbij. De grootste havens in de wereld zitten in Azië, Shanghai, Shanghai Hongkong, Singapore... Dus we zijn maar nog steeds de grootste haven in Europa. Oké. Okay. 154 miljoen winst voor de grootste haven van Europa. Is dat veel geld? Nou, dat is het havenbedrijf. Dus als we kijken naar wat de totale haven realiseert aan winsten... is dat natuurlijk veel en veel meer. Het ah, ah. gaat om uh, de totale economische prestatie van de Rotterdamse haven... gaat om miljarden... En dit is eigenlijk alleen de beheerder van de haven... waarover we spreken met die winst. En, en, en waar verdient hij zijn geld dan aan? Die, die verdient zijn geld eigenlijk met havengelden, uh, de terreinhuur... Um, en uh, ja, die beperkte winst komt omdat het een bedrijf is... wat op dit moment enorm aan het investeren is in een tweede maasvlakte. Dus er wordt Hoe... gewoon heel veel geïnvesteerd... wat een beetje ten koste gaat van die winst. Hoeveel is die investering in die tweede maasvlakte? Nou, Dat is een, een aantal miljard, ik geloof iets van 500 miljoen per jaar... 500, en dus met een winst van 154 miljoen... maar een investering van 500 miljoen per jaar, valt die winst nog wel mee? Ja, uh, kijk, het is natuurlijk uh, voor een havenbedrijf... niet de primaire verantwoordelijkheid om winst te maken. Eigenlijk moet een havenbedrijf um, een, een soort setje in de rug geven... van de private sector. Ze moeten investeren, zodat het bedrijfsleven in de haven... Uh, ook gaat investeren. En dat bedrijfsleven investeert veel en veel meer dan de publieke sector. Dan. En dat is uh, of de semi-publieke sector, wat het havenbedrijf is. Van wie is dat havenbedrijf? Nou, het havenbedrijf uh, heeft als aandeelhouders de gemeente Rotterdam en het Rijk. Oh. Uh, de haven van Rotterdam is verzelfstandigd om eigenlijk uh, de aanleg van de tweede Maasvlakte. Mogelijk te maken. De financiering, dat er een constructie werd bedacht, dat zowel het Rijk als de gemeente zouden participeren. Maar uh, verzelfstandiging heeft gewoon ook hele grote voordelen voor een havenbedrijf als Rotterdam. Omdat uh, Rotterdam eigenlijk in een grote concurrentiestrijd zit met allerlei wereldwijde partijen, zoals Raiders en zoals Global Terminal Operators. Dat zijn bedrijven die in ongelooflijk veel havens in de wereld terminals hebben. En om aan dat financiële geweld en die marktmacht van die grote bedrijven... eigenlijk een beetje tegenwicht te kunnen bieden... is een veel flexibeler en meer commerciële houding van zo'n havenbedrijf heel erg belangrijk. Maar wat is verzelfstandiging als uiteindelijk de aandeelhouders gewoon de overheid is? Nou, dat, er is altijd een verschil tussen privatisering... dan ga je helemaal naar de markt... en verzelfstandiging, dan maak je, je eigenlijk veel minder afhankelijk van directe overheidsbemoeienis... bijvoorbeeld gerelateerd aan de lokale politiek. Een aandeelhouder heeft toch een heel andere rol dan gewoon een eigenaar. Ja. En, uh, als die de... aandeelhouder wil normaal gesproken altijd eraan verdienen... en dat hoeft in dit geval uh, de, de gemeente en het Rijk hoeven niet. Nou, uh, eigenlijk moet uh, wat we dan de BV Nederland noemen... die moet verdienen aan een haveninfrastructuur. We moeten eigenlijk dus veel breder kijken dan de Rotterdamse haven. De Rotterdamse haven is eigenlijk van belang voor de, de hele Nederlandse economie. Want er zijn nu bijvoorbeeld zijn van die nieuwe fenomenen... als Europese distributiecentra, van die grote loodsen... met een, een kantoor met wat hoogwaardige dienstverlening. En dat is eigenlijk allemaal indirect gerelateerd aan de Rotterdamse haven. Die containers die uit China komen, die gaan door de Rotterdamse haven. En een heel groot gedeelte daarvan, ongeveer 20%, eindigt in een distributiecentrum ergens in de buurt van Tilburg-Venlo. Nou, zonder die Rotterdamse haven zou de kans veel geringer zijn... dat zo'n distributiecontainer ergens in Nederland zou blijven. Nee. En de Nederlandse economie wordt steeds meer een economie... die gedomineerd wordt door wat we dan uh, wederuitvoer noemen. Dus de importcontainer uit China komt in een distributiecentrum. Er wordt wat... Aangevriemeld, waarde toegevoegd. Ja. Het wordt een beetje klaargemaakt voor al die landen in de, in de Europese Unie, maar ook bijvoorbeeld Noord-Afrika of, of uh, landen hieromheen. Uh, en vervolgens wordt het weer uitgevoerd uh, vanuit zo'n distributiecentrum. Ja, nou, en als we zouden kijken naar, uh, naar de exportprestatie van Nederland, dan is die wederuitvoer eigenlijk de motor geworden van de Nederlandse economie. Dat is eigenlijk uh, booming en de echte uitvoer... van onze bekende Nederlandse kwaliteitsproducten... als bier, chemicaliën, varkensvlees en dergelijke. Dat zakt langzaam wat, uh, wat weg. Maar in dat geweld uh, van, ja. van die export is het dus superbelangrijk... dat de dagelijkse leiding van zo'n havenbedrijf... Ja. dat dat uh, verzelfstandigd is. Want die kunnen ja. veel zakelijker precies. beslissingen nemen. Precies, precies. Um, kunt u even uitleggen wat dan bijvoorbeeld daar het voordeel van is, hoe dat werkt? Nou, er vindt nu een veelbesproken veel samenwerking plaats tussen de Rotterdamse haven en de haven van Antwerpen. Die samen willen investeren in Duisburg. Dus dat zijn eigenlijk partijen van twee landen die in een derde land samen iets moois willen gaan doen. Oh, dus Rotterdam en Antwerpen die concurreren al niet met elkaar? Nou, die, die concurreren... Uh, dat zijn hele grote concurrenten van elkaar. Maar concurrenten en samenwerking, dat is geen tegenstelling. Dus er zijn heel veel terreinen waar je heel goed kunt samenwerken. En bijvoorbeeld in de containerwereld zijn het ongelooflijke uh, concurrenten van elkaar. Maar heel veel van, die, uh, heel veel van de containers tussen Rotterdam en Antwerpen... er zijn enorme containerstromen, er is een enorme uitwisseling... en die moeten toch allemaal naar datzelfde achterland toe. Dus een van de, een van de kenmerkende eigenschappen van de haven van Rotterdam... en de haven van Antwerpen. Antwerpen is dat ze een vergelijkbaar achterland hebben. En dat is zeg maar het hele industriële centrum in Noord-Rijn-Westfalen. Nou, dan kan je inderdaad alle twee een, een grote BTU-lijn, CQ-IJzeren-Rijn, naast elkaar aanleggen. Je kunt alles dubbel uitvoeren. Uh, maar samenwerking is ook vanuit uh, een Europese visie: He, we leven toch steeds meer in Europa. Helemaal niet zo'n slecht idee. Maar hoe komt het dan dat er nog steeds geen samenwerking is tussen die havens van Rotterdam en Amsterdam? Nou, um, ja, dat. dat eigenlijk uh, moet je dan een onderscheid maken tussen samenwerking tussen het bedrijfsleven. Nou ja, goed, maar, maar Amst Amsterdam als overheden. haven ja. heeft uh, geprobeerd te concurreren met Rotterdam ja. door ook in de containers te willen. Ja. He, terwijl er ja, meer geloof. waren voor, voor de bulk, geloof ja. ik, he, voor, ja. voor cacao en al dat soort grondstoffen. Ja. ja. En dat, dat werd een beetje een concurrentiepositie. Maar je zou zeggen, dat kleine Rotlandje, moeten we die twee havens... dat moet toch gewoon al lang samen gaan? Nou, het gaat, op een heleboel aspecten gaat het samen. Er zijn bijvoorbeeld allerlei samen... de Nationale Havenraad, waar iedereen aan tafel zit. Er is een samenwerkingsconstructie die heet de Havenalliantie. Um, en, um... Dus in het buitenland presenteren die havens zich wel nou, gezamenlijk? Ik, ik denk dat de Rotterdamse haven en de haven van Amsterdam... zich in het buitenland nog steeds als individuele haven presenteren... En dat dat is ook helemaal niet zo raar, omdat ze heel weinig overlap hebben. De Rotterdamse haven is eigenlijk vanuit een internationaal perspectief... containers... Basischemie en aardolie. De haven van Amsterdam. Het wordt er wordt overigens altijd vergeten dat dat de vierde grootste haven van West-Europa is. Dus hè, we hebben Rotterdam, Antwerpen, Hamburg. En dan komt Amsterdam al uh -huh. voor Marseille, voor Le Havre, et cetera. Voor Engelse havens. Maar de haven van, van Amsterdam heeft hele eigen markt, markten. en hege, hele eigen specialiteit. Het is bijvoorbeeld een van de grootste benzinehavens in de wereld. Het is een van de grootste cacaohavens in Amsterdam? de wereld. Amsterdam? Amsterdam. Ja, je zou je uitdenken met, met Rotterdam, met al. De de chemische, petrochemische industrie... dat dat juist de benzinaven is. Dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Rotterdam is natuurlijk... een kenmerk aardolie. Van, aardolie. Een kenmerk van Rotterdam is altijd... het is veel, het is wat grof. Het is in zeg maar, de hele logistieke keten... een beetje aan het begin. Het zijn altijd die echte grondstoffen. Daar is Rotterdam heel erg goed in. Zodra het wat hoogwaardiger wordt, voeding en dergelijke... Ja, dan, dan gaat Rotterdam het eigenlijk... aan andere havens overlaten. Zoals bijvoorbeeld in de chemie, in de fijnchemie... Antwerpen... Veel belangrijker dan Rotterdam. Het chemiecluster in Antwerpen is groter dan het chemiecluster in Rotterdam. Alleen in Rotterdam staan een aantal ongelooflijk grote raffinaderijen. waardoor de totale havenindustrie weer veel groter is. Nou, zo heeft Amsterdam ook een aantal hele sterke marktsegmenten. en uh, waar, waardoor je in, eigenlijk in eigen markten opereert. Terwijl, ik neem aan een Chinese ondernemer, ja. of misschien wel een Zuid-Amerikaanse ondernemer die uh, beslissingen moet nemen, waar die het naartoe stuurt, naar Amsterdam of naar Rotterdam. Die kijkt dus op hun Google. Kaart. Tuurlijk. En ja. voor, voor die voor die, Chinezen, voor die Boliviaan, nou ja, is het dezelfde stad ongeveer, denk ik, op de kaart. Nou, daar gaat het volgens mij ook steeds meer naartoe. Uh, ik denk dat we. We hebben gewoon op Wereldschrijven we een ijzersterk concept. Dat is de Randstad. Dat is natuurlijk. Uh, Amsterdam, Rotterdam en alles wat ertussen ligt en omheen ligt. En eigenlijk heeft die Randstad heeft als ongelooflijk sterk kenmerk... van zijn vestigingsplaatsmilieu een luchthaven Schiphol... een Rotterdamse haven en een haven van Amsterdam. Dus bij het aantrekken van buitenlandse investeringen... heb je een ongelooflijk voordeel boven een heleboel andere regio's. En als we dan bijvoorbeeld Parijs nemen... Nou, Parijs zegt, zegt niet dat de motor van de economie van Parijs... bijvoorbeeld Charles de Gaulle is, het, het vliegveld. Hè. Dus, maar zonder dat vliegveld zou de hele mode-industrie... zou al het culinaire gebeuren, ja, zou wegvallen. Ja. En dat is eigenlijk ook zo met de Randstad. In de, Rand, de economie van de Randstad heeft zich heel langzamerhand... in de afgelopen 20, 30 jaar... een beetje rond die sterke zee- en luchthavens gestructureerd. Dus we zijn eigenlijk steeds meer een echt distributieland geworden. He, wat we twintig jaar geleden, waar, waar met heel veel kracht op in is gezet... dat is eigenlijk slependerwijs, is dat nu tot stand gekomen. Omdat, nou, Nederland staat vol met distributiecentra. De wederuitvoer is echt een motor van de Nederlandse economie geworden. En die havens, ja, die zijn... Um, dat zijn hele sterke concurrerende havenschorden met topbedrijven wereldwijd. Even nog weer terug op die concurrentie tussen ja. die havens. Eh, er is sprake van dat Amsterdamse haven ook gaat verzelfstandigen... Ja. naar het model van ja. Rotterdam. Zou dat de samenwerking ten goede komen? Ik denk dat het de samenwerking altijd ten goede komt. Omdat uh, een van de, van de sterkten van verzelfstandiging van is... Dat, dat je eigenlijk een beetje van je lokale grenzen afraakt. En dat dat echte Rotterdamse en dat echte Amsterdamse... het worden nu eigenlijk gewoon twee ondernemingen. Voor de BV Nederland. En, Nederland voor ja. de BV Nederland. Ja. Maar eigenlijk moet je ook weer wat dat betreft een beetje breder denken. Uh, wat de, de samenwerking tussen Antwerpen en Rotterdam laat zien... is je moet gewoon samen kansen benutten. En uh, ik denk dus dat Rotterdam en Amsterdam door die verzelfstandiging veel beter in staat zijn... om eens te kijken hoe samen kansen kunnen worden benut. Wat op dit moment ook al gebeurt, bijvoorbeeld in de containerbusiness... waar het, het Rotterdamse bedrijf ECT uh, nu een sterke positie heeft ingenomen in Amsterdam. ACT, Amsterdam Container Terminal. Om al die containers vanuit Rotterdam toch meer via Amsterdam... in Noord-Nederland te distribueren. Dus ik denk er zijn een heleboel... Uh, mogelijkheden om, uh, om samen te werken. En de totale kracht van uh, de Randstad is juist de aanwezigheid... van die twee wat gespecialiseerde havens. En die tweede Maasvlakte, als dat eenmaal klaar is... dan ja. wordt natuurlijk alles nog eens een keertje stevig anders, of niet? Nou, de, de tweede Maasvlakte, die versterkt eigenlijk... waar Rotterdam nu al goed in is... dat is in heel veel containers op een hele milieuvriendelijke manier naar het achterland vervoeren. Er is geen enkele haven die zo'n geweldige nautische uh, beschikbaarheid heeft. Hè. Dus de, de, kunnen faciliteren van die steeds grotere schepen. De grootste rederij Mersk die heeft weer een hele nieuwe generatie... van nog weer grotere schepen een paar weken geleden aangekondigd. Dan heeft Rotterdam heeft de binnenvaart. Nou, en Als er één hm. strategisch voordeel van een haven in Europa is... dan is het wel Rotterdam met die binnenvaart. Ja. ja, met die doorvoer. Ja. En, uh, Want die schepen kunnen Amsterdam helemaal niet in. Nou, via het Amsterdam, eh, eh, Amsterdam Rijnkanaal, ze moeten omvaren. Oh, die grote containerschepen ja. niet? Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Die kunnen Amsterdam absoluut niet in. De binnenvaart kan Amsterdam wel goed bereiken. Dus je moet eigenlijk zeggen van, nou, laat die, laat die hele grote schepen van, van Rotterdam maar door Rotterdam behandeld worden. Een heel belangrijk kenmerk is stracht die schaalvoordelen in die keten zo ver mogelijk door te voeren. He, die schaalvoordelen van die hele grote zeeschepen door gewoon grote binnenvaartschepen in te zetten. Uh, er is op dit moment een enorme uh, tendens naar dat noemen ze dan extended gates. Bijvoorbeeld een bedrijf als ECT uh, is met, met heel regelmatige binnenvaartscheepsverbindingen op dit moment bezig om heel veel van die containers uit Rotterdam gewoon in Venlo, Duisburg, Willebroeks en allerlei satelliethavens, maar ook in Amsterdam neer te zetten en van daaruit vindt de fijn distributie plaats. Ja. Dus ze vinden eigenlijk Um, ja, toch allerlei revolutionaire vernieuwingen op dit moment plaats. En voor mij is de meest revolutionaire... dat het havenbedrijf Rotterdam heeft gezegd... nou, tegen de investeerders in terminals op de Tweede Maasvlak... u mag best wel in, zo in een terminal investeren... maar dan moeten we wel, moet u wel realiseren dat 45% van uw achterlandcontainers... via de binnenvaart gaat en 20% via het spoor. Dat moeten ze Daar beloven. Daar hebben ze contractueel voor getekend. Slim. Dus dat, dat is heel erg... Slim en verstandig. Ja, terwijl de, die, die, die, die treinverbindingen zou juist een eind maken aan die binnenscheepvaart, toch? Nee, het is Dat altijd... Was wel een beetje nee. gezegd. Nou, ze, ze zou in ieder geval een ongelooflijk sterke concurrent zijn. Nou, kijk, er is, uh, er is in Nederland nauwelijks één haven... die een gespecialiseerde spoorverbinding naar het achterland heeft. En wat bijvoorbeeld een tijdje geleden is gebeurd... toen is er een Rijnschip uh, gezonken in... Uh, ja. is om, nou, gelijk de hele Rijn uh, gestremd... Ja. Dus het is heel erg verstandig dat er alternatieven zijn... om die toevoeging van containers... Ja, dat dus is ook een redenering. Ook andere, ja, je kan dus ook andersom redeneren maar die, natuurlijk. Maar die strategische keuze is altijd een hele belangrijke geweest voor... Voor de lijn bijvoorbeeld. Ja, maar de omgekeerde redenering, namelijk één zo'n schip kandelt en uh, de hele zaak ligt veertien dagen ja, stil. Ja. Lijkt me ook een sterk argument. Nou, precies, dat is precies het argument. En dat geeft ook maar aan hoe kwetsbaar dat systeem is. Kijk, het is op dit moment een geoliede machine. Hè? De, de hele Rotterdamse aan- en afvoer uh, met die binnenvaart, met spoor. En, en natuurlijk vergeet u ook het wegtransport niet wat steeds schoner wordt. Steeds milieuvriendelijker. En ja, eigenlijk door, doordat de overheid zo'n zo echt zo'n vernieuwing in die verhouding tussen die vervoerwijze heeft afgedwongen. Daardoor komt op dit moment een ongelooflijke hoeveelheid innovatie... in die binnenvaartsector. Al die ondernemers die, die investeren daar alvast in. Die kijken daar al naar vooruit. Um, dus ik denk dat we op dit moment toch een hele, op, een, op een soort scheidslijn zitten... dat we een heel andere infrastructuur bouwen... waarin die satelliethavens gerelateerd aan de havens van Rotterdam en Amsterdam toch een hele belangrijke toekomstgeving En dat, dat is... is ook wel iets om heel erg trots op te zijn, geloof ik. Hè? Ja, dat is iets om trots op te zijn, omdat het vooral veel milieuwinst betekent... omdat het eigenlijk de flexibiliteit van die haven... als de containers al in Venlo staan voor dat Duitse achterland... Okay, ja, dan zijn ze zo uh, bij elkaar. Ja. Even nog tot slot uh, ja. terug naar het nieuws waarom de haven uh, uh, in de belangstelling staat... die 154 miljoen winst. Hoe slecht ging het? Nou, havens zijn eigenlijk spiegels van de wereldeconomie. En als het in de wereldeconomie heel erg slecht ging... en dat was natuurlijk het oh. geval... dan gaat het in havens heel erg slecht. En dan vallen opeens 20% van alle, alle containers die vallen weg... En uh, wat heel erg sterk van de Rotterdamse haven is geweest... is dat er toch weinig massa-ontslag is geweest. Dat heel veel van die ondernemers toch eventjes de kat uit de boom hebben gekeken. Waardoor, hè, 2010 was weer een recordjaar. Ja. Dus het is heel snel weer de goede kant op gegaan. En uh, eigenlijk, het was heel slecht. Het was een enorm, een, een enorm dal waar je echt depressief van werd, de sfeer in de Rotterdamse haven... de sfeer in havens in de wereld, was ook echt van... waar gaat dit naartoe? Gaat dit nog verder? He, is het een soort uh, meltdown dat op een gegeven ja. moment... Uh, containers, uh, nou, dat, er, he, dat, dat er gewoon niks meer gebeurt? Nou, uh, we blijven consumeren, want de motor van de economie... dat zijn natuurlijk altijd wij, de consumenten. Ja. Wij vragen al die artikelen uit China... De meeste producten die, die wij consumeren, die worden in China gemaakt, gaan in zo'n distributiecentrum en komen uiteindelijk in de winkel terecht. Hartelijk dank. U hoorde hav-econoom Bart Kuibers, ook directeur van de Erasmus Smartport. Dank voor uw komst. Graag dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? <tossimus> Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trostinbedrijf.nl. Uit voorlopige cijfers van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat het Rijk steeds meer geld kwijt is aan hulpzoekende kleine ondernemers. In 2010 zijn de rijksuitgaven voor deze zelfstandigen met maar liefst 27% gestegen naar een totaalbedrag van bijna 154 miljoen euro. Veel van die bij de gemeente aankloppende hulpzoekenden zijn ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, ook wel eenpitters genoemd. Enthousiast begonnen met een eigen bedrijf, maar inmiddels, met name door de crisis, flink in de problemen geraakt. Over de financiële hulpverlening aan kleine ondernemers gaan we praten met Johan Marink... Hij is directeur van de belangenorganisatie ZZP Nederland... waar 17.000 zelfstandigen bij aangesloten zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn er 17.000 aangesloten. Hoeveel zijn het er in totaal? Nou, in Nederland zijn het 600.000, 700.000 zelfstandigen. Sommige schattingen lopen nog veel hoger. Ja, Ik hoorde net de, de man van het MKB hier uh, 840.000 of zo noemen. Ja, ik, ik, zie... ik viel om, maar dat nu natuurlijk het grootste ja. gedeelte, zijn dat eenlingen. Ja, de ZZP's zijn natuurlijk in gewoon normale ondernemers... maar dan vaak zonder personeel, gewoon eenlingen. Alleen die staan niet specifiek apart geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Er zijn ook stemmen die zeggen, nou, er zijn wel een miljoen in Nederland. Precies. En zijn er nou ik... veel bijgekomen door de crisis? Dat zijn ja, mensen een, die ontslagen die de, zijn de, de, zeggen... In de crisistijd is de toename van de ZZP's is een beetje getemperd... maar dat zien we nu gewoon weer hard aantrekken. En ja, het wordt wel gezegd dat ZZP's die ook starten door de economische malaise... van, laat ik dan maar als zelfstandig aan de slag gaan. Dat gebeurt natuurlijk wel, maar men moet wel goed overwegen of ze hun kansen goed kunnen gebruiken. Nou is het zo dat sinds 2009 die ZZP'ers het behoorlijk moeilijk hebben... Hè? Met, met, met de hele crisis en alles. Eh, dus dat ze voor hulp aankloppen bij gemeentes, dat verbaast u niks? Nee, op zich verbaast verbaasbaar niet. Dat loopt natuurlijk al veel langer. Dat ondernemers wel eens spaak lopen. Als je ondernemer bent, doe je eigen rekeningen, risico, doe je zaken. En dat kan ook wel eens fout gaan. Dat je dus ja. geen inkomen hebt, geen opdrachten hebt en dan raak je in problemen. Ja, dan zul je toch iets moeten doen. Want er is geen ander vangnet voor dan de bijstand van de zelfstandigen. De BBZ is er eigenlijk. Ja, die is er dus wel. Die is er wel, alleen... Ja, Vertel eens wat dat een inhoudt, wat BBZ. We vinden het besluit, goed dat het is. Het is besluit... Het is besluit bijzonder bijstand zelfstandigen. Juist. Wat houdt het in? Het houdt eigenlijk in dat als je als ondernemer dus helemaal geen inkomen meer hebt... dat je dan toch terug kunt vallen op, op in dit geval de BBZ. En wat houdt het in? Dat je eigenlijk een bijstandsuitkering is, het, gewoon. het is ook echt een bijstandsniveau is het. En eh, dan kun je in ieder geval je vaste lasten misschien nog een beetje onderbrengen. En waarom is daar een aparte regeling voor bedacht? Want normaal gesproken, als je onder het minimum zakt, dan is daar toch gewoon die bijstand voor. Ja, dan is er uiteraard ook een bijstand voor en dat is wat we ook veel zien bij de BBZ. Van de hele regeling met de BBZ, het loopt niet zo heel erg prettig. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd of zelfs teruggestuurd. En in het verleden gebeurde dat heel veel. Dat gemeenten gewoon zeiden, BBZ, dat hebben wij niet. Uh, dus dat doen we niet. Ja, daar hebben wij ons natuurlijk wel heel erg boos over gemaakt. En uh, wij, niet alleen gelukkig, maar veel meer mensen. En ja, uiteindelijk is het nu dan toch een beetje gaat het een beetje leiden dat er wat een betere regeling voor moet. Ja, maar om... wat is ja, het verschil en... dan? Ik bedoel, als, je, als dat gebeurt en ze zeggen: nou, we hebben geen BBZ, dan vraag ik toch bijstand aan. Dus, uh, gaat het om hetzelfde? Ja, maar zolang je dus, uh, als je bijstand wilt aanvragen, je bent ingezet met een Kamer van Koophandel, ben je nog steeds ondernemer. En kom je dus niet in aanmerking voor een normale bijstand Ja, ah, dat is het. Oké, okay, en, en, en, en die bijstand voor zelfstandigen, dat is ook echt alleen maar die uitkering als je niks bedenkt. Het is niet dat de gemeente dan ook investeert om dat bedrijf weer vlot te trekken. Nee, sommige gemeenten die doen wel hun best om die mensen eens een beetje op gang te helpen. Om ja. ze misschien wat bij te staan met advies. Zodat ze Nooit in toekomst... financieel. Ja, ook wel. Financieel gebeurt het ook wel. Dat er bijvoorbeeld ook cursussen aangeboden worden als, als compensatie van dingen. Er wordt eventueel een lening wordt er aangeboden. De regeling op zich is helemaal uh, op die zelfstandigen afgestemd. Op die kleine zelfstandigen. En doet het eigenlijk wel heel erg goed... Zou het heel goed moeten doen. Uh, het is een ideaal vangnet uh, als je dan helemaal niets meer kunt... dat je niet helemaal uh, aan de latten komt hangen. Maar nu blijkt dat de kosten te hoog oplopen eigenlijk voor nou, de dat, gemeentes. Dat, die, ik heb die cijfers uiteraard ook gelezen. En enerzijds verbaast het me niet... omdat natuurlijk door de economische crisis... veel meer zelfstandigen wat in moeilijkheden gekomen zijn. Met name als je in een technische vakken werkte... in de nieuwel bijvoorbeeld. Ja, dat, daar valt het gewoon even niet mee. Uh, en u en inge... zegt eigenlijk... als zij dan die, die, die uh, bijstand niet zouden krijgen voor zelfstandigen... dan waren ze in de werkloosheid uh, terechtgekomen. Uh, de werkloosheid ze ook een uitkering voor zelfstandig had. bestaat niet. Nee, maar goed, dan hadden ze op een andere manier een uitkering dan moeten krijgen. Uiteindelijk waren ze bij de bijstand terechtgekomen. Ja, uiteindelijk was dat, was dat dan ook gebeurd. Dus die uh, hogere kosten met betrekking tot de bijstand voor zelfstandigen... die komt eigenlijk doordat een heleboel mensen niet een uitkering krijgen als... Ja, ontslagen werknemer. Ik denk dat er twee redenen voor zijn. De ene is de economische crisis, dat men er dus aanspraak op moet gaan maken. En de tweede is toch ook wel dat de regeling van de BBZ wat, wat beter uitgevoerd gaat worden. In het verleden, als je voor een BBZ-uitkering aankwam, dan zei de gemeente: Nou, laat je me uitschrijven in de Kamer van Koban en verkoop je, je gereedschap maar. En dan kom je opnieuw terug naar het loket voor de bijstandsuitkering. En dan krijg je ons bijstand. Dus, daar werden een heleboel wetten in weggesluist naar de bijstand. Nou, allerlei instanties en overheden hebben inmiddels ook op aangedrongen dat die regeling wel toegepast wordt. En dus stijgt het aantal uitkeringen daar ook in. En dus het bedrag ook. Maar met de crisis erbij zal het wel een dubbeloptelling zijn. Denk ik. Weet de meeste ZZP'ers eigenlijk van het bestaan van die regeling? Of niet? Nee, wij krijgen heel veel vragen op. Onze website hebben we een speciaal rubriek van ZZP'ers zonder inkomen. Waar gewoon de mogelijkheden uitgelegd worden van wat moet je doen, wat moet je vooral niet doen. En daar wordt ook de BBZ in uitgelegd. Wij verwijzen mensen ook vaak door via onze helpdesk naar de gemeenten. Vindt u dat ZZP'ers eigenlijk ook goed zijn in ondernemen? Want je moet van allerlei dingen verstand hebben waar je van tevoren gewoon ja, nou, niet wat... over nadenkt. Zoals, administratie, administratie ja, ja, ja. financiële... Ja, daar, daar verkijkt men zich wel eens op. In principe zijn alle ZZP'ers... Ook bijna allemaal zijn echt gewoon hardwerkende vakmensen die gewoon een geweldig verstand van hun vak hebben. Alleen plotseling als het op elkaar aankomt om je administratie te Precies. doen... je belastingen te regelen, je verzekeringen te regelen... of hoe kom ik aan nieuwe klanten. Daar is men vaak niet zo mee opgegroeid... omdat ze vaak vanuit de looningssituatie... als zelfstandig ondernemer verder gaan. Zou die de eerste gemeente tijd daar veel niet... opdrachten, maar daarna beginnen het pas te komen. Zou die gemeente dan niet veel beter kunnen investeren... in, in het draaiend maken van zo'n zaak... in, in zo'n zzp'er helpen ondernemen? Ja, ik, ik, ik denk niet dat, dat een gemeente... Daar Erg geschikt voor zou zijn met alle respect voor gemeenten, maar dat zijn geen ondernemers, denk ik. Ik denk dat ze toch via een ondernemers iets vandaan moeten komen. Dat is waar wij zelf ook mee bezig zijn om toch een ondernemersopleiding uh, uh, ja, te regelen, dat mensen wat beter beslagen in ijs komen. Die gemeentes moeten uiteindelijk voor dit soort regelingen allemaal ook zelf een inschatting maken of zo'n ZZP'er een, een, een kans maakt te Ja, dat nee, is wat ik he? bedoelde met het ondernemen. Het is voor een ambtenaar het heel moeilijk vast te stellen... Ja. of een bedrijf levensvatbaar is. Lijkt mij ook. Het, ze zijn met alle spreken, ze zijn zelf dat, geen ondernemer. Nee, maar moet je dat wel als ZZP'er dan uit gaan leggen daar op het gemeente. Ja, je dus, moet in, gaat in, in, gaat in principe met een heel, heel plan eigenlijk wel komen... waar de levensvatbaarheid van je bedrijf uit blijkt. Ja. En vaak gebeurt het dan nog dat er externe mensen ingehuurd worden... tegen een volksbedrag overigens. Die worden ingehuurd om vast te stellen of een bedrijf levensvatbaar is. Ja. En, en, en dan, uh, u heeft het gevoel dat er vaak maar een slag nageslagen wordt, of wat? Ja, een slag nageslagen wordt. Er zijn een aantal onderzoeksbureaus die dat gewoon echt wel gedegen doen. Uh, daar hebben we eigenlijk geen klagen over. Maar als, als er niet zo'n bureau tussen zit, dan, dan komen wij gewoon dingen tegen. Dat iemand die een zelfstandige uh, bouwvakker is, dan zegt nou ga eerst je bestelbus maar verkopen. Want dat is je privé, dat is vermogen. je gereedschap is vermogen. Als je dat verkocht, dan kun je eens kijken. Of ja, dan houdt natuurlijk nou, dan alles dan. Dus ja. Dan heb je helemaal niets meer. Nee. Daar, ja. Daar, ja. Daar ja. Dat, dat soort op. adviezen komen er vanaf dat gemeente Dat komen er ook, ja. We hebben daar voorbeelden van zelfs. Ja. En, en wat kan je daaraan doen dan? Nou, wij, wij zitten daar zelf al redelijk bovenop en gaan dan ook vaak in contact met zo'n gemeente... en willen graag een gedegen uitleg van hun een kapitaalsvergelijking waarom men wel of niet iets toewijst. En ja, dan gaan we eens mee in discussie en dat helpt soms wel. Sti zijn er ook uh, gemeentes die echt stimuleren dit soort dingen, of niet? Hoe bedoelt u stimuleren? Nou ja, die, die, die zeggen, moet je luisteren. Uh, dit is nu een probleem, dit en dat en zo en zo. Maar als je nou eens bijvoorbeeld daarmee samenwerking zoekt. En een keer uh, ja, probeert op die en die manier de ja, te gemeenten doen daar de, de laatste jaren gewoon iets meer aan. Ik weet de vooral van de gemeente Groningen, die zijn daar vrij actief in. Daar hebben wij ook een vrij intens contact mee. Gaan we ook samen wat dingen mee organiseren. En geef eens een voorbeeld van hoe dat dan werkt. Dat je mensen dus inderdaad bewust vaak dat ze dus ondernemer zijn. En dat ze dus ook achter nieuwe opdrachten aan moeten. Als je in het begin bent als ondernemer, dan, dan krijg je links-rechts overal wat opdrachten vandaan. Maar op een gegeven moment is die lijn opgedroogd. En zul je dus wel voor een netwerk moeten zorgen voor nieuwe opdrachten. En ja, vaak vergeet men dat. Ja, dat wat, wat vindt u van het idee van die hele bijstand voor zelfstandigen zou er niet moeten zijn? Want ondernemen is risico nemen? Ja, dat, dat, vind ik, dat wordt dus ons wel eens voor de voet gegooid... dat we ja, ons toch wel erg sterk maken voor die BBZ. Het, het kan gewoon gebeuren in bepaalde omstandigheden. Als je metselaar bent in de nieuwbouw... en de afgelopen jaar had je niks te doen... de komende tijd heb je ook nog niks te doen... Ja, dan moet je misschien toch wel kijken of je iets anders gaat doen. Maar al die, bouw, al die bouwbedrijven inkomen, die even niks te doen hadden... konden ook niet aankloppen bij de gemeente. Ja, die, elke ondernemer... de BBZ is niet uitsluiten voor de ZZP's. De BBZ is voor ondernemers. En iedere ondernemer kan daar aanspraken maken. dus ook een directeur van... van, van, van een veel groter grote bedrijf... die zonder ja. inkomen komt te zitten, dan zou daar ook aanspraak op kunnen maken. Is dat ook gebeurd? Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Alleen vaak zijn grote ondernemingen in een bv-vorm... en dan ben je, je dus weer eigen op ja, precies. Ja. Ziet het er veel beter uit voor ZZP'ers? Ja, het, het begint een, begin een beetje licht in de zaak te komen. Maar dus u er dat is, komt meer vraag naar ZZP'ers. De tarieven eh, passen zich weer een beetje op normaal niveau aan. ZZP'ers hebben heel lang gewacht met, met bijvoorbeeld die negatieve dingen van die BBZ die u noemt. Vaak wacht men al heel lang voordat men daar eigenlijk aanklopt. Dus ze trateren al heel erg ver op, mm -hmm. eh, op hun eigen vermogen in, omdat ze ook eigenlijk hun trots wel hebben. Dus het is zijn behoorlijk wat ZZP'ers. Die hebben het afgelopen jaar best wel met, met armoede te kampen gehad. En dat komt gelukkig een beetje terug dat er meer opdrachten komen. Je ziet de mensen ook wat verstandiger worden in de bouw bijvoorbeeld. Dat ze een opdracht gaan verleggen naar nieuwbouw. Nou, een gezamenlijke aanpak van klussen en dat soort zaken. Dus er, er komt wel licht in de, in de tunnel. Alleen er waren ook mensen in die periode, en die zijn er nu natuurlijk nog, die gewoon uh, met twee vingers een neus 150 euro per uur binnenhalen. Oh. Ja, dan heb je toch een hele andere groep. Ja, die, die zit ook niet zo op die bijstand te wachten, en die krijgt er ook niet over. En voor je dat, je dat je in dit soort regelingen terechtkomt, is er niet zo'n clausule van dat je je huis op moet eten? Of, of... Nee, dit, het wordt wel, een, wordt wel een kapitaalsvergelijking gedaan, wat je eigen vermogen eigenlijk is, wat je besteedbaar vermogen dus eigenlijk ook is. Dat is net dat voorbeeld wat ik noemde van die, nou verkoop je bestelbus maar dan heb je iets meer geld. Uh, uh, huh. Er wordt dus wel degelijk rekening gehouden met, met, uh, met, met je eigen vermogen. Als je gewoon een, uh, een paar ton op de bank hebt staan... dan hoef je echt niet meer de bijstand aan te gaan. Maar een huis? Terecht. Een huis, tot een bepaalde waarde, is dat vrij. Op onze website staat het exact uitgelegd wat de bedragen daarvoor zijn. Als je wat ouder bent, dan is dat bedrag nog wat hoger zelfs. Ja. Zodat je naar je oude dag toe kunt werken. Verwacht u nou eigenlijk, begrijp ik een beetje uit uw verhaal... dat het bedrag dat uitgegeven is nu, 154... waar dus kennelijk een probleem over is... dat dat hard te gaat lopen het komende niet hè? Nou, ik, ik, nogmaals, wat ik net zei, doordat het... Het gemeente wat duidelijker wordt hoe ze dat moeten gaan uitkeren... zullen die bedragen gestegen zijn, denk ik. Als de economie weer wat aantrekt... Ja, dan zullen die ZZP'ers ook hun inkomen weer kunnen verzorgen. En dan zal dat wel iets minder worden, denk ja. ik. Maar u, denkt, u heeft geen idee of het omhoog of naar beneden gaat? De bedoel de uitgaan van de BBZ. Ja, want daar is natuurlijk het, het, het glazen nu over. Ik, ik, als de economie erg aantrekt, dan zal dat erg meevallen, ding. Maar dat het heel ver naar beneden zal gaan, denkt dat verwacht niet. Ik niet. nog ik niet. En dat ja. ze ZZP'ers tegenwoordig allemaal zielenpoten zonder pensioen noemen... Ja, er worden veel meer rare dingen over gezegd. Doe er dan nog eens een? Uh, zelfstandig zonder poem, dat is ook zo'n zo nou, zo nee. uh, zo verhaal. Er zijn de meeste. Is er nog een? De meeste, nee, ik, ik, ik wil die grappen zelf. Niet maken. Er zijn zijn meest oh. leuke verjaardaggrappen over, dat doen wij dan toch maar niet ermee. mee. Oh, okay. uh, wat wij wel eigenlijk vinden dat je die ondernemers een beetje moet... of de mensen duidelijk moet maken dat ze ondernemer worden. Precies. Dat is ook de reden waarom wij een financiële bijsluiter hebben geïntroduceerd. Dat als je ondernemer wordt, dat je bij de Kamer van Kopen dan eigenlijk een papiertje onder je neus geduwd krijgt. Let op, ondernemer houdt risico in. Dat je daar dus wel bewust bent van de risico's. Ik mensen aan de telefoon gehad. Ja, meneer, ik heb al een tijd geen opdrachten meer. Hoe kom ik nu? Uh, waar kan ik een WW-uitkering aanvragen? Ja, dat blijkt dus. Je het moet dus echt wel is. ook zelf wat doen, ja, dat is duidelijk. Dat doen we graag zo. aan. Goed, we spraken met uh, Johan Marink. En hij is directeur van de belangenorganisatie ZZP Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Duurzaam ondernemer en tendris-directeur Ruud Kornstra gaat de aankomende zetelverdeling in de Eerste Kamer nog ingewikkelder maken... dan die nu al dreigt te worden. Hij is namelijk van plan zich zonder partij, via een zogenaamde blanco-lijst toegang tot die Eerste Kamer te verschaffen... en op die manier statenleden van CDA en VVD... die het niet eens zijn met het huidige kabinetsbeleid... een alternatief te bieden. Hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen... en wat hij vervolgens in de Eerste Kamer gaat doen... dat gaan we hem persoonlijk vragen. Hij staat volgens mij op dit ogenblik gezellig in de file. Meneer Koonstra, goedemiddag. Ja, ik ben inmiddels elektrisch uh, aan het rijden, maar ik, ik heb een, een parkeerplaatsje gevonden. Oh, dat dus, wil uh, ik net vragen, want u, u ja. zit toch niet uh, fossiele brandstoffen daar een beetje voor niks te verstoken, hè? Ja, als het even kan, doe ik dat niet. Dus uh, mijn lood is weer gerepareerd, dus ik, uh, ik rijd heerlijk elektrisch. Oké, okay, hartstikke goed. Ja. Nou, leg, leg het dus ons eens uit. U, u, u, uh, u wilt de Eerste Kamer in en u ja. wilt niet namens een politieke partij de Eerste Kamer in. Wat nee, gaat u uh, doen? Ik hoor in uw vorige item ook al een beetje hoe dat nou zit... Met dat ondernemen en politiek toch twee verschillende dingen zijn. Ja. En dat, dat is ook wel zo. Dus het is ook meteen raar dat dit, dat dit zo gebeurt. Maar als, uh, ik ben natuurlijk ondernemer en ik, ik ben een voorvechter voor duurzaamheid... dus ik ben heel veel in Den Haag en heel veel bij, rond de politiek... omdat daar toch mensen zitten die ook geïnspireerd moeten worden... en te laten zien dat het anders kan. Dus ik loop daar veel rond... En uh, op de een of andere manier uh, twee weken geleden, dat is namelijk, uh, ik zat nog niet zo lang geleden bij u in de uitzending, had ik dat makkelijk een keer kunnen roepen, maar toen was dat helemaal niet, speelde dat niet. Uh, kwamen er wat, uh, ja, noem het maar, mensen die, uh, die vanuit de politiek uh, hard aan het werk zijn naar mij toe, die zegt, zou jij het willen overwegen om je verkiesbaar te stellen voor de eerste kamer? Maar waarom, waarom nou juist die stoffige eerste kamer voor zo'n ja, hele ondernemer als ja. dat? Uh... Ja, nee, maar dit, ik ben helemaal niet van de politiek, hè? dus, dus het is voor mij, ik ben daarna pas gaan kijken wat dat precies inhoudt. En toen had ik nog geen ja gezegd. Wat is er aan de hand? De Nederland houdt elkaar momenteel een beetje in een wurggreep. Het is zo dat uh, wat niet uh, historisch nog niet echt gebeurd is, dat de, de coalitie en de oppositie, het hangt nu op één of twee stemmen in die Eerste Kamer, ja. of uh, we wetten goed gaan keuren die aan één kant de oppositie wil en aan de andere kant uh, of niet wil en de coalitie wel. Dat is precies de houtgreep waar we vandaag in zitten. En waardoor dingen die niet politiek zouden moeten zijn, namelijk het besef dat we op deze manier niet door kunnen gaan uh, in onze economie, niet door kunnen gaan met onze grondstoffen, niet door kunnen gaan met het, noem het maar, vergallen van de aarde. Dat zijn dingen die voorbij de politiek gaan. En die drijven we nu te sneuvelen door een, ja ik noem dat toch maar een politiek spel. En wat ik merk is dat er, uh, ja soms noemen mensen dat dissidenten, maar in ieder geval mensen van een, van momenteel nog coalitiepartijen, die in gewetens, met gewetensbezwaren lopen. Dat zeggen ja, waarom blijven we nou in die houtgreep zitten? En die mensen hebben mij uh, nou toch een beetje geïnspireerd door te zeggen, er is nu één keer een historische mogelijkheid dat, uh, dat, dat je. Eerste Kamer in kunt. Ja, kun je, even, kun je het, even uitleggen hoe die mogelijkheid, hoe dat werkt? Ja, het, is zo, het is zo dat uh, voor de Eerste Kamer heb je uh, normaal natuurlijk een politieke partij um, die uh, de statenleden worden gekozen uh, in de provinciale verkiezingen. Ja. Er zijn 565 statenleden, die mm. zijn allemaal van een politieke partij. En die kiezen met zijn 565 op 23 mei de leden voor de Eerste Kamer. Ja. Normaal zou dat zo zijn dat je dat natuurlijk kiest vanuit je eigen partij. Ja. Maar Mensen zijn momenteel verdeeld. Er is een verdeeldheid. Dus het zou nu zomaar zo kunnen zijn... dat sommige mensen die bij de coalitie horen... in dat stemhokje uiteindelijk zeggen... ja, ik wil eigenlijk, ik wil eigenlijk dat we uit die houtgreep komen. Maar... Dan is het stemmen op een oppositiepartij wel een hele grote stap. Maar stemmen op iemand die... Eh, namelijk waar eh, betaalbare en economisch verantwoorde duurzaamheid wil, eh, de wereld in wil helpen, niet aan een politieke partij verbonden is, is het misschien wel een stap om daar je stem wel te kunnen. En daar komt ook nog eens bij, wat ik me ook niet gerealiseerd had, was dat al die politieke partijen die 0,1 of 0,8 of 0,4 zetel hebben, die moeten met elkaar gaan dealen. Wat, waar doen we met die restzetels? Nou, Daarvoor ben ik inmiddels ook al een beetje benaderd, dat er dus partijen zijn van ja, dan als we dan een restzetel hebben, dan kunnen we hem beter niet politiek, maar voor het goede doel doen, namelijk duurzaamheid dan uh, aan onze concurrenten geven. Ja, en... maar dat goede doel, dat is natuurlijk nog, uh, dat is, uh, de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat je natuurlijk... een volstrekt oncontroleerbare uh, ja, uh, iemand in de politiek hebt zitten... Waarvan, ik, waarvan zijn politieke partij niet van geen idee heeft... wat hij gaat doen het volgende nee, moment. Want je bent ook geen politieke partij, hè? Je bent nee, gewoon ik, een bla ben, blanco lijst ben, of zoiets? wat is? slechts een mens. Een mens met een met, uh, ondernemer in duurzaamheid... En ik heb over sommige punten een uit, uitermate uitgesproken mening. En ik zal over sommige punten een minder uitgesproken mening hebben. Maar zo zit, als ik een beetje kijk wie er nog meer in, die, in de Eerste Kamer zitten, dat is voor 50% ondernemer blijkt opeens. Alleen die zitten vast aan politieke partijen waarvan ik denk, er zijn een aantal, of er is een aantal onderwerpen wat boven de politiek uit moet steken. Ja, en nou zijn er dus een aantal, nou ja, laten we ze maar even voor het gemak dissidenten noemen, van de coalitiepartijen, waarvan jij zegt, die willen eigenlijk uh, vast wel op mij stemmen. Heb je daar al toezeggingen van? Nou, ik heb toezeggingen. Je moet eerst uh, moet je per provincie een ondersteuningsverklaring hebben. Daarvan heb ik er inmiddels vier. Dus elke statenlid moet zeggen, ik vind het leuk dat je meedoet. Dat zeg, je je ook, zeg je ook wie dat zijn? Nee, dat vind ik dat. Heb ik beloofd dat ik dat tot, dat ik dat nog even stilhoud tot. Want dat ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig. Nee. Want het gaat echt allemaal volgens 10 millimeters. Uh, dus dat is de eerste stap die gezet wordt. Nou, dat en en je hebt van, van, van iedere provincie geloof ik één statenlid nodig, hè? Eén statenlid nodig, die niet hoeft te stemmen. Maar die hoeft alleen maar te zeggen, ik vind het goed dat je dit doet. Die hoeft okay. niet op mij te stemmen. Okay. En vervolgens op 23 mei, dus dat, is voor, dat moet voor 17 april geregeld zijn. En dan op 23 mei kiezen mensen anoniem in een stemhokje uh, de leden van de Eerste Kamer. Nou, daar heb ik eigenlijk maar 2,5 stem uit Zuid-Holland of Noord-Holland nodig... Om om, die, om één plek in de Eerste Kamer te krijgen. En wat, wat ga je dan met die plek doen? Vertel me dat eens. Nou, ik, hoop, ik hoop dat ik uh, sommige onderwerpen uit de impasse kan krijgen. Stel dat dat uh, een van die weinige zetels is... die het verschil maakt tussen uh, niet-duurzaam of duurzaam. Dat ik daar dan uh, op een ondernemende manier... Uh, de boel richting uh, de duurzame verandering kan brengen. Dus en dat klinkt zo, uh, dat, zijn er, dat zullen maar een paar onderwerpjes zijn... Maar dat is een vrij breed scala aan onderwerpen die we in de politiek moeten behandelen. Maar ja, voor je het weet zit je natuurlijk wel in de afweging, oké, okay, uh, als we op die manier het recht van het uh, kabinet om uh, het leger naar uh, Libië, of kan niet schelen wat te sturen, als jij daar nou aan meedoet, dan geven we jou uh, een tijdje lang, uh, nou ja, spoorbielse vrije koffie of uh, andere duurzame weet ik veel wat. Ja, nou is, nou is Libië nou net zo'n onderwerp wat te maken heeft met duurzaamheid. Want wat ik nou in de hele politiek maar heel weinig hoor zeggen... is dat die oorlog in Libië uiteindelijk gaat over olie. Ja. Dus, op, dus, dus ook weer over duurzaamheid, dan zeg jij. Daar kom, kom je toch ook weer... Uh, uh, toen, toen de hoetsjes en de toetsjes elkaar met miljoenen de hersens insloegen... was er net niet een no-fly-zone boven, boven dat gebied. Dus nee, omdat er geen olie was. Het in de gaten houden. Ja. Uh, even, eventjes uh, terug naar de politiek hier. Ben je nou helemaal niet tevreden met wat het huidige kabinet uh, doet... op maar het gebied is, van ja, duurzaamheid? Het, het coalitie- uh, of het regeerakkoord geeft enorme ruimte om de duurzame keuzes te maken. Het kabinet heeft de Green Deal neergezet. Uh, ik ken Mark Rutte, ik ken uh, ja? uh, um, Jan Kees de ja, Maar dat je vindt niet dat ze het goed doen. genoeg doen? Die, die, nou, die, Maar het lijkt daar zit iets vast. Daar is, we zitten, zitten in een soort houtgreep alsof, alsof een duurzame keuze zou betekenen de oppositie helpen. Uh, of uh, als dat niet... Het, het is een beetje geen zien terwijl je gewoon een gezond verstand moet gebruiken. En dat noem ik die zaken die boven de politiek uitgaan. Ik merk heel erg dat als het woord duurzaam gebruikt wordt, dan gaan de mensen van de PVV overgeven, omdat ze ophouden bij de eerste vier letters. Die denken dat dat duur is, terwijl het juist verstandig is en economisch verantwoord is. En het stomme is dat... We praten hier vandaag nog steeds over kerncentrales wel of niet bouwen. Dat is veel duurder dan zonne-energie. Alleen ja, op het moment dat daar, uh, noem het maar, de oude gewesselde orde blijft roepen dat dat niet waar is, dan blijft zo'n regering ook die kant geloven. Maar je ziet gewoon ondernemers vandaag subsidie uh, winstgevende zonne-energieprojecten neerzetten. En dat is met een kerncentrale nog nooit gebeurd. Het zijn allemaal vrij actuele issues waarvan ik denk, als je dat aan Mark Rutte, die ooit wel eens het begrip groen-rechts geopperd heeft, eh, ...als je dat aan Jan Kees de Jager, een rekenmeester en een ondernemer zou voorleggen... ...dat die eigenlijk heel snel aan die kant zijn. Alleen er is iets waarom... Dus de, de ruimte is, er is ruimte genoeg in, het coalitie, in de coalitie en in het regeerakkoord. Alleen het gebeurt te weinig. Het gebeurt wel. Op sommige punten gaat het heel goed. Elektrisch vervoer mag ik niet klagen. Daar hebben we een of het kabinet aan mijn kant. Maar, maar er zijn nog veel meer van dit soort voorbeelden die het, die het gewoon goed kunnen doen. En ik hoop dat ik dat kan doorbreken. Nogmaals... Ik schrok er zelf van dat het zo'n impact had. Ik schrok er zelf van dat het kon. En ik schrok er zelf van, van... de mensen die mij vandaag en gisteren en eergisteren... belden om er eens even over te komen praten. Stel dat dus Het, het, zou, het mislukt. zou nog kunnen gaan, echt gaan gebeuren ook. Ja, en ja. als het mislukt. Ik ben gewoon ondernemer en dat blijf ik. En dan heb ik in ieder geval ook vandaag weer even aandacht kunnen vragen. Zo is het. Zo is dat. Het u hoorde waar het uiteindelijk om gaat. U hoorde Ruud Koornsta met een uh, spannend in ieder geval in een interessant plan. Misschien wel in de Eerste Kamer uh, zult u hem binnenkort uh, zien uh, optreden. Verkiezingen vinden dus plaats op maandag 23 mei. Dan weten we of hem ja. dat gelukt is. Succes. Hartelijk dank, Ruud. Hoi. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep tros in bedrijf. En bij ons is weer aangeschoven Willem Overbos van de MKB Service Desk. Zoals iedere week, uh, dag Willem, neem jij het belangrijkste... en opvallendste MKB-nieuws met ons door. Uh, iets wat vandaag nog is opgevallen? Ja, FD kopt dat, dat MKB-ondernemers gebukt gaan... onder zware administratieve lasten. Uh, onderzoek van 140 studenten van de Universiteit Nijenrode die aangeven dat vooral bedrijven tot een omzet van 5 miljoen... gemiddeld 5 tot 8 procent last hebben van die administratieve lasten. En dat dat voor grotere bedrijven maar 1,5 procent is. Maar wat is dan 5 tot 8 procent? Van de werktijd of van de kosten? Of nee, wat? van de totale kosten en administratieve lasten. Dat zijn kosten die ontstaan uit het voldoen aan informatieverplichtingen... Uh, voortvloeiend uit uh, uh, de wetgeving van de overheid. En denk dan aan je btw-aangifte, denk aan vennootschapsbelasting, denk aan arbo, wetgeving nou, voor je personeel. 5 tot 8 procent is geen... Giga. Dat is giga, ten opzichte ja. van een omzet die uh, natuurlijk minder groot is dan bij een ja. groot bedrijf. Dus percentueel gezien heeft dat Hoe een behoorlijke impact. Dat? Hoe dat precies bestaat, wat, wat een belangrijke conclusie van die, van die studenten is, is dat uh, ja, vooral de verhouding uh, heel anders is dan bij grote bedrijven. En ik denk dat dat vooral het nieuwswaardige is. Wat ook uit het onderzoek naar voren komt, is dat... En dat vond ik een hele mooie, dat MKB-bedrijven veel beter uit de recessie zijn gekomen dan, dan beursgenoteerde ondernemingen. En dat verklaren zij vooral uit het feit dat familie, of in ieder geval bedrijven waar de aandelen niet in externe handen zijn, toch voorzichtiger met hun geld omgaan. En ik denk dat dat ook een compliment is voor het, voor het MKB. Ja. En dan even het. Oké, okay, dat waren de, de, de nieuwtjes van vandaag. Uh, dat is het nieuwtje van vandaag. Ja, verder deze week nog iets? Want... Ja, ik vond het opvallend om even in dat financiële nieuws te, te blijven... Ja. dat je uh, als ondernemer tegenwoordig ook via crowdfinancing en crowdfunding... Je, uh, je eigen vermogen Hebben kan ophalen. Hebben het al ophalen. hier eens een keer over gehad, hè? Vertel ja, dan dus, maar even kort. Wat ja, is heel het? kort. Uh, crowdfunding is een manier waar, waarmee je eigen vermogenspositie kan versterken. Je kan natuurlijk geld ophalen door naar de bank te gaan. Je kan geld ophalen door ook de crowd, hè, de gemeenschap aan te spreken. En te zeggen, dit is mijn idee. Ik zoek bijvoorbeeld uh, 100.000 euro om dit idee uh, in de markt te zetten. Doe je mee en investeer in mijn bedrijf? Nou, dat is een uh, initiatief. Dit is mijnbedrijf.nl. Daar kun je nu als ondernemer met een goed plan je aanmelden... en kijken of jij je idee gefinancierd hebt. En werkt dat? Ik geloof er wel in. Het is een manier om, uh, om als ondernemer op een nieuwe manier aan geld te komen. Natuurlijk zijn banken wat huiverig de afgelopen tijd geweest om, uh, om leningen te verstrekken. En dit is natuurlijk een prachtige manier om, uh, om je financiering te versterken. Vandaag ook in de krant. Een andere hele interessante uh, uh, vond ik. De, uh, uh, het nieuwe werken uh, is bij nieuw jong talent eigenlijk niet zo populair. Die willen vooral ervaring opdoen met gewoon werken. Huh? Ja, en dat, uh, dat spreekt, uh, bij dat spreekt jonge aan... Jonge mensen zijn, uh, waarbij je inderdaad keer de verwachting zou hebben... dat die helemaal in de internetwereld leven. En eventjes, wat, wat, zijn nou, wat is nou die nieuwe lichting uh, werknemers? De starters, de HBO-WO-studenten van deze tijd. Die zijn geboren tussen 1975 en 2000. Vaak uh, hoog opgelet. Ze zijn inderdaad gewend aan een wereld voor mogelijkheden. Die, uh, ze hebben via internet natuurlijk altijd en overal toegang... tot die informatie gehad. Ze zijn ook beter dan uh, wat ouderen, zoals ik zelf al... in staat, uh, en jullie misschien ook, om die informatie nee, hoor, te processen. Nee, nee, jullie zijn nog jonger. Ja. Uh, ze zijn beter in staat om die informatie te processen. Maar wat blijkt uit het onderzoek? Ze zijn heel traditioneel, want... In plaats van dat zij een keuzes maken voor het nieuwe werken waarbij plaats- en tijdonafhankelijk werken heel belangrijk is, zegt 73% van de respondenten, dat zijn toch 1800 studenten die mee hebben gedaan aan het onderzoek, dat ze juist gewoon op een werkplek willen zitten op een kantoor. Ze vinden het leuk dat, is, dat is wel om, opvallend. Om, om met dat... collega's om te gaan en zo, dat is leuk. Ze vinden inderdaad het hebben van, uh, van leuke collega's... het werken bij een leuk en inspirerend bedrijf... vele malen belangrijker dan zeg maar, die, die vrijheid om ook thuis te kunnen maar werken. Maar is, zit is, is de logica er dan in dat bij het nieuwe werken... je natuurlijk vooral jonge mensen met een gezin ple een plezier doet... door flexibel te zijn? Ja, dat, dat die dat... ook met de kinderen kunnen Inderdaad, yeah. al, he, dit zijn natuurlijk mensen die beginnen met werken. Exist. Dus wat kunnen ze ervan zeggen in die zin? Yeah. Maar wat, op, ja, wat ik opvallend vind, is dat, uh, dat dat met name dan ook wel die, die, die eigen verantwoordelijkheid en die wens van zeg maar, starters. Om bij een bedrijf te gaan werken waar ze invloed hebben op wat ze doen. En natuurlijk wel uh, ondersteund worden erin dat ze dat belangrijker vinden. Want het blijkt dat het MKB nog de meest populaire werkgever is uh, voor deze doelgroep ook nog. Dus dat niet iedereen bij een groot bedrijf wil gaan werken. Dat ze niet allemaal trainee willen worden. Niet bij een multinational, maar gewoon lekker, uh, lekker een klein in het MKB. bedrijf. Waar je, nog, waar, je, waar je wat kan leren bijvoorbeeld. Nou, waar je veel meer verantwoordelijkheid krijgt. bedoel, dat zie je, hè, dat zie je natuurlijk bij, bij kleinere bedrijven. Daar zit je veel dichter op de bal. Je krijgt vaak veel meer en veel sneller verantwoordelijkheid. Je moet gewoon meedoen. En als je als, of als, je als net uh, afgestudeerde gaat werken bij een groot bedrijf. en in een traineeship komt. Ik ben zelf bij. We zitten in 1997 bij Esso begonnen in een traineeship, Ja, dan kom je in een programma terecht waar je aan moet voldoen. En dan ga je hè, voor een managementbaan. Elk half jaar een beoordeling, weer hetzelfde gedoe. Ja, en dat, dat is dat, heel onprettig, lijkt Nou dat. ja, daar, daar gaat het echt over: van uh, je, je moet naar boven. Het is up or out. Je moet naar boven of vooruit. En uh, ik denk dat als je. Als en dan je gaat kijkt, het steeds met een kwart stapje. Ja. ja, het gaat steeds met een kwart stapje. Ga je bij het MKB aan de bak, dan kun je gewoon lekker gaan werken. Dan leer je ook natuurlijk veel meer, met vallen dan opstaan. Dan ja. mag je ook, denk ik, meer fouten maken. Maar word je wel heel kritisch in de gaten Want je moet een ja. bijdrage leveren aan de omzet. Het is zichtbaar wat je doet. Maar wat je eigenlijk zegt met dit hele verhaal... is dat jonge net afgestudeerden, dat die dus eigenlijk wat ouderwets zijn nog. Dan, dus, ouderwetser dan we dachten. Ouderwetser dan we dachten. Uh, let wel, ze oriënteren zich wel voor 90% via het internet op die nieuwe baan. Dus daar moet je als MKB-werkgever wel zijn. Goed zijn. Willem, hartelijk dank. U hoorde Willem Overbos van MKB Service Desk. Volgende week weer in dit theater. Na het nieuws van twee uur, dan zijn we bij u terug met twee gasten. met wie we spreken over ondernemen in de zorg. We hopen dat u daar ook zo meteen weer bij bent. Tot zo direct. We gaan een proef doen in vroege vogels. Hoe sterk is een boom? Dat was een ziek exemplaar. Veel vogels in de uitzending: grutto's, kivite, slechtvalken. Maar dit is een spermer. Die mag nu ook meedoen met de rotbeestenverkiezing. Net als de schaamluis. Maar daar heb ik geen geluid van. En verder trekt Jaap Dirkmaat nu echt ten strijde tegen het natuurbeleid van de Nederlandse regering. Wie de rechten van de natuur met voeten treedt, moet door de rechten tot orde geholpen worden. Zo simpel is het. Doe mee. In de Vroege Vogels hoort u hoe we samen de strijd aangaan. Als de natuur je lieve is en je wilt dat je kinderen er ook nog van kunnen genieten, je kleinkinderen, dan moet je nu in actie komen. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Morgenochtend van 8 tot 10, Vroege Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En denk aan de zomertijd.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 Verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kosten erkende verhuizen? NL. Dit is Radio 1.